De trotse boom Lang geleden stonden er twee bomen precies in het midden van een bos. Eén was een vijgenboom en de ander een mangoboom. De mangoboom was zacht en jolig van aard. Elke herfst kwamen de vogels om zijn fruit te pakken. Spreeuwen maakten nesten in de takken en zwaluwen zongen voor hem. De boom verwelkomde iedereen vrolijk en zong met ze mee. Hij was een gulle boom. Hij bood schaduw aan voorbijgangers... en stond er sterk bij wanneer er een stevige wind voorbij kwam. Maar de vijgenboom was helemaal niet vrijgevig. Hij was altijd te veel bezig met hoe hij eruit zag. Hij was te trots dat hij groter en groener was dan de mangoboom. Hij liet nooit vogels op hem rusten en liet dorre bladeren vallen op iedereen die onder zijn boom in de schaduw wilde zitten. Waar ben jij zo trots op? Iedere boom heeft zijn eigen schaduw. Echt? Waarom moeten ze dan in mijn schaduw zitten? Nou, waarom? Omdat niet elke boom zo'n grote schaduw heeft als die van mij. Uh... Met jou praten heeft geen zin. Hé, hey, ga weg. Ga daar maar naar de mangoboom. Jullie verpesten allemaal mijn kapsel. <hijen> Jij hebt geen haar. Oké, okay, dan verpesten jullie mijn bladerenpracht. Ben je nu blij? Kom op, vijg. Ze willen alleen maar een nest bouwen. Je laat nooit vogels op je zitten. Ze zijn prachtig. En ze zingen melodieuze liedjes. Saaie liedjes. En alsjeblieft zeg, ik laat niemand bij mijn bladeren in de buurt komen. Ze zullen mijn prachtige takken verpesten. Je mag ze op jou laten zitten. Je bent kleiner dan mij en je ziet er toch niet echt geweldig uit. Hé, hey, pas op. Dat is heel gemeen om te zeggen, vijg. Oh, het is oké, okay, Brizzy. Ik ben niet gekwetst. Klein zijn is niet iets slechts. Ik ben blij met wie ik ben. Dagen gingen voorbij en er veranderde niks tussen de mangenboom en vijgenboom. Terwijl de mangenboom glimlachte en de hele dag zong praatte de vijgenboom de hele dag met niemand. Op een dag kwam er een zwerm bijen het bos in. De koningin zag de vijgenboom en was erg onder de indruk. Oh, deze boom is groot en sterk. Deze zou perfect zijn voor ons huis. We kunnen onze korf hier bouwen eh, uh, pardon? Wie zei dat het kon? Ik wil jullie plakkerige honing niet over al mijn takken hebben. En jullie zoomen de hele dag. Ik heb wel betere dingen te doen. Jij bent een boom. Je staat op een vaste plek in het bos. Wat bedoel je met je betere dingen te doen? Boeien! Je brengt niet die lawaai-makende zoomers hier. Vijf. Het zijn honingbijen. Honingbijen zijn belangrijk voor de natuur. Ze zullen altijd bomen nodig hebben om een bijenkorf te bouwen. Als we elkaar niet helpen, hoe, hoe kan dan de natuur in balans blijven? Ah, als de natuur wou dat ik mijn takken zou verpesten... dan zou ik me niet zo sterk en mooi hebben gemaakt... Ik ben een prachtige creatie van de natuur, dus ik zal mezelf mooi houden in naam van de natuur. En waarom lees jij mij de les? Als je om de natuur geeft, dan doe jij het toch. Laat jij deze bijen maar een bijenkorf op jou bouwen. Nu als je me wilt excuseren. De mangoboom was erg gekwetst door de woorden van de vijgenboom, maar hij koos ervoor er niet op te reageren. Hij riep uit naar de bijen en vroeg hen om hun bijenkorf dan op zijn takken te bouwen. Oh, je bent zo vrijgevig, Mango. We willen graag onze korf hier bouwen. Mmm, jam, je ruikt zo zoet. Oh, oh, oh, oh, bedankt, mijn koningin. Ik ben vereerd. De bijen bouwden hun korf in de mangoboom en leefden daar in vrede. De mangoboom stoorde zich niet aan het gezoem of aan de plakkerige honing. De vijgenboom daarentegen bleef maar schreeuwen tegen iedereen die hij zag. Hé, hey, jullie geklets stoort mij. Doe eens wat zachter. Jullie vogels chilpen erop los. Moeten jullie altijd zingen? Op een gegeven moment is het gewoon overlast. Een paar weken later kwamen er twee houthakkers naar het bos. Ze hadden hout nodig om huizen te bouwen. Ze zagen de mangoboom en besloten het om te hakken. Ze dachten dat het perfect zou zijn voor hun werk, maar één van hen merkte iets op. Wacht, wat is dat? Het is een bijenkorf. De honingbijen zullen steken als we deze boom omhakken. Oh ja, laten we een andere mangoboom zoeken. De houthakkers gingen door en zagen de vijgenboom. Ze vonden het mooi dat de boom zo groot was. Laten we op het laagste deel van de stam beginnen. En zo begonnen de houthakkers de vijgenboom om te hakken. De vijgenboom begon te huilen. Hij wilde het bos niet verlaten. Plotseling miste hij de vogels en zwaarluwen. Eww, dat doet pijn. Wat gaan ze met me doen? De mangoboom keek naar dit alles. Hij riep de honingbijen. Hé hey, bijen, is er iemand aan het zoemen? Hallo Mango, wat is er? Vijgers in de problemen, we moeten hem helpen. Ah, oh, alsjeblieft. Hij denkt alleen aan zichzelf. Hij is altijd boos op alles in het bos. Waarom zouden we hem helpen? om dezelfde reden dat ik hem heb gevraagd jullie te helpen. Maar hij hield de koningin niet. Ik ben het nu met de bij eens, Mango. Vijg is altijd zo trots op zichzelf. Als hij de bijen een korf had laten bouwen... dan hadden de houthakkers hem met rust gelaten. Hij krijgt gewoon wat hij verdient. Nee, Breezy. Hoe Vijg zich ook gedraagt, dat moet niet ons gedrag bepalen. Alleen omdat iemand onbeschoft tegen ons is, betekent het niet dat wij ook onbeschoft moeten zijn. Het bos is het huis van ons allemaal. We kunnen Vijg niet laten vallen wanneer hij ons het hardst nodig heeft. Mango heeft gelijk. We moeten Vijg helpen. Kom op, Thomas. Kom uit. Vijgenboom heeft onze hulp nodig. Alle bijen vlogen uit de korf en gingen op de houthakkers af. Ze begonnen bij hun oren te zoomen en gingen voor hun ogen vliegen. Ah, je kan niks zien. Wat zei je? Ik kan niks horen. We moeten maken dat we wegkomen. De bijen zullen ontsteken. Dat zal heel pijnlijk zijn. Stop met schreeuwen! Jij bent degene die niet kan horen, niet ik! Laten we hier weggaan! Nadat de houthakkers weg waren, was de vijgenboom erg beschaamd over zijn eigen gedrag. Het spijt me, bijen. Jullie zijn geweldig dat jullie me zo hebben geholpen naar hoe ik me heb gedragen. Bedankt ons maar niet, vijg. Bedankt, Mango. Je praatte nooit met hem en behandelde hem heel slecht. Maar hij was degene die ons overhaalde om jou te helpen. Echt? Mango, het spijt me zo. Ik heb mijn fout ingezien. We hebben allemaal goede kwaliteiten. We zijn allemaal speciaal op onze eigen manier. Ik zal nooit meer verwaand zijn en iemand beledigen. Vergeef het me, alsjeblieft, iedereen. De vijgenboom had zijn lesje geleerd. Vanaf die dag schreeuwde hij nooit meer naar de wind of de vogels. Hij zong met de mangoboom en liet de spreeuw een nest bouwen. De mangoboom en de vijgenboom bleven voor altijd beste vrienden.